Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NRWs op 3. Moet in de voetbalstadions afgelopen zijn met hossen? Dat zegt de missionair minister De Jonge. Hij vond dat supporters afgelopen weekend meer verspreid zaten dan een week eerder. Maar dat er nog wel ruimte is voor verbetering. Je ziet nog steeds, naast dat het gros van het stadion zich behoorlijk aan de regels houdt... zie je nog steeds een aantal vakken dat gehos op een kluitje. Nou, en daar is echt nog werk te doen. Hij denkt dat het al heel erg helpt als seizoenskaarthouders beter verspreid worden... en sta-vakken verboden worden... Morgen praten voetbalclubs en burgemeesters met elkaar om de boel in stadions te verbeteren. Een paardenhandelaar uit Nijenveen in Drenthe moet drie jaar de gevangenis in... voor het runnen van een kooklab in een manege. Vorig jaar werd de wasserij opgedoekt. Het is het grootste cocaïnelab ooit gevonden in Nederland. Dertien mannen uit Colombia en een Turk moeten 2,5 jaar de cel in. De Haringvlietbrug is sinds vandaag een stukje smaller. De platen op die brug tussen Rotterdam en Zeeland en Noord-Brabant trillen te veel... En daardoor kan de brug kapot gaan. Tot een renovatie in 2023 moeten automobilisten daarom iets zachter rijden over een smallere rijstrook. Veel smaller ja. Ik dacht twee rijbanen. Uh, die inhaalbaan, de linkerbaan, die is dan versmalt. Uh, ik, zie, ja, ik zag toch wel een paar kleine ongelukjes gebeuren. Door wat langzamer te rijden trilt de brug niet zo en houdt hij eruit uit tot 2023 is het idee. En in het Friese Wout's End klinkt het nog altijd zo. Er wordt nog steeds hard gewerkt, bijvoorbeeld met deze waterzuigers om al het water weg te pompen dat gisteren uit de hemel viel. De kelder van dit eetcafé stond gisteren helemaal blank. Wij zijn echt het laagste punt hier in de oude kern van het dorp. Op een gegeven moment komt het dan niet meer door de deuren en de muren, maar dan komt het nog wel vanuit het grondwater de kelder in stromen. En de brandweer buiten die, die, die pompt om het leven, maar die ja, dat viel zoveel water dat het gewoon bijna niet, uh, bijna niet te doen was. De inwoners van Woutsend zijn Boos, de riolering moet beter zodat het regenwater ook beter weg kan. Heb ik het weer nog? Vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar een graad of 12. Lokaal kan een misbankje ontstaan. Morgen is het droog en flink wat zon. 20 tot 23 graden wordt het dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio momenteel alleen vertraging op de A9. Amstelveen richting maar. Voor knopend Velsen een file van 3 kilometer. Komt daardoor een ongeluk waardoor twee rijstopen dicht zijn. De vertraging is fors en loopt op momenteel naar 20 minuten. Ook drukt op de N208, Sassenheim richting Velsen. Voor IJmuiden een file van 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zo zijn we alweer toegekomen aan u 3 van Zandvoort op zaterdag. Op de zogenaamde zomerse zaterdagmiddag in Zandvoort. Wat uh, zal ons uh, heel veel mooie zomerweer uh, beloofd. Maar dat komt nog niet echt uit. Sterker nog, ik heb al uh, van diverse sites uh, berichten gekregen... Dat, uh, dat KNMI spreekt over een code geel uh, aubergeen voor regen en uh, onweersbuien. En dan uh, met name voor uh, vanavond, vannacht en uh, morgen en uh, met name aan de kust hele harde wind die ze die ze gaan zeggen dat er uh, aan gaat komen. Dus. Ja, dat, weer, dat, dat wil niet echt meewerken. Dus als je nog wil barbecuen, moet je dat nu doen. Ja, dan kan je dat om kwart voor vijf doen bij het gedicht van de dag. Nee hoor. Ik denk, dat, ik denk gewoon dat we gaan. Uh, je, je weet wel. Nou, we, we, dat zien we om Kort voor vier. Goed. Uh, ja, vijf. Uh, ja, kort voor vijf. Zie heb je het weer. Klok kijken na, na vier uur dat is een beetje moeilijk. Nou, uh, onder de stromende regen is de uh, Le Mans, 24 uur van Le Mans, van start gegaan. Uh, allereerst ze rijden vooralsnog achter de, voor, voor, voor de pacecar. Om uh, ja, toch zo min mogelijk uh, in ieder geval die baan een beetje droog te rijden. Voor zover dat, dat dan mogelijk is. De lichten zijn uit inmiddels van de pacecar. En uh, zometeen gaat natuurlijk de race van start. 24 uur van Le Mans. Daarover over twee tweetal platen meer tijdens Pit Report. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Nou, ik denk dat dat iets uit, gaat uitlopen. Want uh, jij had op de app een uh, mooi bericht over het dierenthuis Kennermeland. Want die hebben 40 nieuwe honden erbij hè. Ja, en die stellen zich uh, allemaal. Oh, nee. nee hoor. Nee. Allemaal even, allemaal even voor. Dan, uh, dan hebben we geen. Uh, tot vijf uur hebben we niet genoeg tijd uh, op het gang. Nee, klopt. Dus, maar in ieder geval, dieren die van de week hebben we het dus nu over. En hoe we op het uh, aantal van veertig komen, dat uh, hoort u meer over om half vijf. Heb jij trouwens uh, de samenvatting Of heb je nog het uitgebreide artikel? Want ik heb twee uh, artikelen geplaatst. Jeetje, Mina. Nou, ik heb er één voor jou geprint. Ja, eentje, eentje heb ik later heb ik een uh, samenvatting van gemaakt. Ik denk, dat is wel heel erg lang. Dus, uh... nou, nee, deze, deze, deze is nog geen A4'tje. Dus, oh, okay. dus dat komt wel goed. Ja. In ieder geval dieren van de week. 40 stuks in totaal. Dat allemaal om half vijf. Gedicht van de week, kwart voor vijf, liefhebbers. Dan is het weer tijd voor het gedicht van de week. Pit Report, kwart over vier. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Ja, er was nog een crimineel trouwens, die, die was ontsnapt. Die, was, die kreeg op een gegeven moment onder voorwaarden, werd hij vrijgelaten... En, uh, ja, die had een, uh, een misdaad begaan in Zandvoort, uh, of in Zandvoort in Haarlem. Ja. En in juni bij een uh, steekpartij uh, in Haarlem. En uh, ja, toen ging uh, een agent van uh, de Haarlemse eenheid die ging op vakantie in Tormolinas. Ja. En uh, wie kwam ze daar tegen in de uitgaansgelegenheid? Jawel, de gezochte crimineel. Dus uh, ze heeft meteen de Spaanse politie ingelicht en uh, de man is alsnog uh, gearresteerd. Dus uh, in haar vrije tijd heeft ze ervoor gezorgd dat, uh, dat hij toch weer uh, achter uh, slot en grindel zit. Nou nog kijken of hij uitgeleverd wordt aan Nederland, hè? Ja, oké, okay, dat is even afwachten. Maar ja, dat zal toch wel? Ja, dat zal wel. Dat jawel, zal wel. jawel. Oké. Okay. Okay. Nou, www.zfm-live.nl kan je live meekijken. En uh, Jan Lammers is ook uh, even op bezoek in de studio, <laughs> Albert-Jan. Dus... Ja. Kijk mee, ja. www.zfm-live.nl. Hij was wel een stukje jonger hoor, toen hij hier uh, in de studio was. En hij is een beetje zwart-wit geworden. Dus, uh, <laughs> en niet van de finishvlag, maar gewoon een uh, zwart-wit uh, foto van Jan Lammers... dat uh, in het kader van de expositie dus, uh, die dit weekend is gestart in het museum... en op de boulevard doen wij ook even aan mee uh, bij CFM... door het plaatsen van uh, de foto van Jan Lammers. Heb fiesta en mijn casa, mujer en la terrasa. Maar a mi solo me matas, eh, eh, eh. Contigo todo rico, déjalo. Ven conmigo pa' pasarla, cabrón. Baby, probeer me, child, Je, je geeft geen tweede kansen. Wow, oh, oh. que passe lo que paste. De hemel lootiefrasé. Es imposible no tocarte, mama. Baby, probleem. En zo hebben we toch echt de zomer van 2021. 20 Al werkt dat weer niet echt mee. Hè? Helaas niet dat ik uh, hier in Zandporten moet weg naar het uh, zuiden van uh, Europa gaan. Uh, daar is het wel lekker zonnig. Increïble, de zomersingen van uh, Rolf Sanchez en Chris Cross Amsterdam. Ja, en die concurreren weer een beetje met uh, Ik ga zwemmen.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 Word mag een centje wijzen voor ver ver ver ver ver ver nog kan ver over mijn oren, niet te geloven ver ver ver ver ver ik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 Er worden heel veel mooie Nederpopplaten gemaakt, waaronder deze van Circus Custers en Verliefd. Nou, we zijn naar ruime kwartieren onderweg bij de 24 uur van Le Mans, dus we starten hem in. CFM Race Radio Pit Report. Report. Wat uiteraard willen we daar meer over weten en meer over de racerij in het uh, algemeen, op uh, jan Ja, toch nog even uh, wat nieuws uh, uit de Formule E en uit de Formule 1. Mercedes stopt, stapt volgend jaar uit de Formule E. Het Duitse autosportmerk greep afgelopen weekend met Nick de Vries alsnog de wereldtitel. De eerste wereldtitel trouwens in de Formule E. Het Mercedes-Benz EQ Formule E-team maakte in 2019 zijn entree in de elektrische tegenhanger van de Formule 1. E. Na drie jaar vinden de hoogste bazen het vanuit strategisch oogpunt echter wel alweer mooi geweest. De Formule E is een goed vehikel gebleken om uh, um onze expertise te tonen. Maar in de toekomst gaan we ons concentreren op de Formule 1. Aldus topman Marcus Schäfer. Die in de koningsklasse wil blijven inzetten op elektronische ontwikkelingen. In de Formule 1 kunnen we onze technologieën testen in de meeste intense competitie van de autowereld. Het is nog onduidelijk of de Fries en Mercedes het avontuur in de Formule E samen afsluiten. De Nederlander, die over een aflopend contract beschikt, hield tot dusver zijn opties open. Afgelopen woensdag lijkt hij in een bericht op Instagram te hinten nog op een jaar in de elektrische Mercedes. Het vertrek uit de Formule E is verdrietig, maar aan de andere kant is er ook nog een seizoen te gaan. Let's go for it. Nou, wie weet, we hebben een weddenschap lopen. Jij zegt dat hij naar uh, de Formule 1, Formule ja. 1 gaat. Ik, ik, de, en ik denk dat hij dan nog een jaar in de Formule 1 blijft. Maar goed, ben benieuwd wie die wetenschap gaat winnen. De Grand Prix van Japan gaat ook dit jaar niet door. Die beslissing is genomen door de Japanse overheid... gezien het stijgende aantal coronabesmettingen in het Aziatische land. De Japanse Formule 1 race zou 10 oktober worden verreden... een week na de Grand Prix van Turkije. De organisatie van de Koningsklasse van de Autosport... hoopt dat de race in Istanbul nog wel kan doorgaan... In juni lukte het als vervanger van de wedst geschrapte wedstrijd in Canada niet... ...omdat Turkije op de zogenaamde rode lijst staat van voor het Verenigd Koninkrijk... ...waar veel teams vandaan komen. Dat is nu nog steeds het geval, maar de Formule 1 onderzoekt de reismogelijkheden. Het eh, Voor het tweede jaar brei schrappen van de race in Japan komt niet als een verrassing. De besmettingen stijgen er en er was al veel te doen... ...rond de strikte organisatie van de Olympische Spelen in Tokio... Voor Honda, motorleverancier van Red Bull en Alfa Tauri, is het een bittere pil. De Japanners stappen na dit jaar uit de Formule 1. De Formule 1-kalender telt nu 21 races in plaats van 23 wedstrijden. Nadat eerder de race in Australië, 21 november, al werd geannuleerd. Binnen nu en enkele weken wordt, wordt duidelijkheid verwacht over vervangende races. De Formule 1-organisatie. Blijft vol vertrouwen dat het aantal van 23 Grand Prix gewaarborgd kan blijven. Veranderingen na de zomerstop komen gezien de wereldwijde coronasituatie niet bepaald als een verrassing. Al oh dus, uh, ja, de ontwikkelingen in Japan die dus niet doorgaat. Goed, maar dan. Om 4 uur was het zover. Van vanmiddag om vier uur vertrokken de raceauto's voor de 24 uur durende strijd op het circuit van Le Mans. Onder de Nederlandse deelnemers zonder andere Bijtske Fisker, Nick de Vries, Guido van der Garde, Jeroen Blekenmolen en natuurlijk de drietal van Racing Team Holland. Dit jaar is de Le Mans hypercar-klasse... de topklasse van het VIA World Endurance Kampioenschap... de opvolger van de lmp 1 klasse De 24 uur van Le Mans 2020, 2021 is van zaterdag 21 augustus... vandaag dus vanmiddag van 4 uur... tot zondag 22 augustus 4 uur live te zien... op zowel RTL 7 als Eurosport 1. Nou, kijken we dus even terug naar de start van 4 uur. Totaal 62 equips... En overal startte de racing team Holland vanaf een 21ste plek. Dat is op zich niet uh, al te hoog, maar dat neemt, want ze hadden toch een problemen in de aanloop. Want, uh, ze hadden een hele goede uh, allereerste vrije trainingen. Maar op een gegeven moment liep de temperatuur in de motor dermate hoog op... dat ze toch besloten uh, de, de zaak na te laten kijken. Ze hebben de zaak bijgesteld, maar daarna reed de auto weer voor geen meter... Uh, Al dus, uh, uh, even kijken, dat was uh, een van de coureurs van Racing Team Nederland. Uh, Frits van Eerst? Uh, nee, Rengen van der Zanden. Oké. Okay. Okay. Goed, gaan we even kijken. Die hypercar, dat zijn slechts vijf auto's. En uh, dus dat je daar in de prijzen valt na 24 uur, is als vijfde ook aanwezig. Maar in ieder geval van Pole is het weer tijd voor Kobayashi. Eh, Ko -ko -ko is het Toyota Gazoo Racing. En uh, hij rijdt daar samen met José María Lopez en Sebastian Buemi. Uh, op de tweede plek start ook een Toyota Gazoo Racing. Uh, in die vijf auto's. Dan ga je naar de LMP2. Dat zijn 25 auto's die daar ingeschreven staan. Waaronder dus ook een, uh, een damesteam van uh, Die rijden voor Richard Mille Racing. Die rijden in een ORECA 7 Gibson. En daar vinden we natuurlijk Bijtske Be Visser in terug. Met een team dat inderdaad uit drie dames bestaat. Kijken we verder. Dan zien we Nick de die Zou me in de racing team Holland verwachten. Maar nee. Hij rijdt voor, voor uh, G Racing uh, dr G-Drive Racing al in een Gibson. Uh, daar rijdt dus Nick de Vries. Racing Team Nederland met uh, rugnummer, wou ik bijna zeggen, met nummer 29. Natuurlijk onder leiding van, Job van Eert, uh, Frits van Eer. Uh, dan gaan we verder kijken naar Ferdinand Habsburg. Die uh, rijdt ook in een Gibson en die rijdt voor Team WRT. Renger van der Zande ook in de LMP2, een in intra full competition. Ook in een Gibson. Dan gaan we verder. Dan gaan we naar de GTE Pro. Die klasse bestaat uit acht auto's. Daar vinden we Nicky Katzburg terug in een Corvette. En die rijdt dan inderdaad voor Corvette Racing. Gaan we nog weer verder. Dan komen we op een gegeven moment komen we nog tegen Jeroen Blekenmolen. Die rijdt in een Ferrari 488 GTE. En die hebben nummer 388 Oh goed, in ieder geval, uh, Racing Team Nederland startte als 21ste. Ze, ze zijn allemaal gestart achter de, de pacecar. En die is inmiddels uh, uh, heeft het veld verlaten. Met andere woorden, ze zijn allemaal los. De 24 uur van Le Mans is uh, begonnen. En de eerste uh, auto in een zandbak hebben we ook al zien staan. De eerste slippartij, want die baan is nog steeds spekglap van de regen uh, die uh, er toch uh, vooraf ging. En uh, wat dat betreft, het, zo, ja, het is toch sneu als je na, na, na nog een kwartier race alweer uitvalt? Nee, dat is vervelend. Dat zou vervelend zijn. Maar in ieder geval 24 uur lang racegeweld op zowel RTL 7 als Eurosport 1. Tot zover. Oké, okay, dus jij slaapt aankomende nacht uh, niets, ik slaap, ik slaap aanmerkelijk minder. Oké, okay, nou helemaal goed, hè? want dan uh, weten we morgen ook weer meer... Uh, over uh, inderdaad de 24 uur van Le Mans bij Zandvoort. Op zondag ook morgen dus te beluisteren bij CFM tussen 2 en 5 uh, uur. En mooi dat er toch wel een uh, re redelijke deelname is van uh, Nederlanders... bij deze 24 uur uh, van uh, Le Mans. En opmerkelijk natuurlijk de deelname van de formule W-coureur moet ik het zeggen. We hebben het over uh, bijtske Visser. Leuk dat zij uh, meedoet uh, aan uh, deze 24 uur van Le Mans. Zometeen de dieren van de week. want uh, Er stond een uh, bericht uh, bij CFM uh, op, uh, op de app... over een uh, aantal dieren die in één keer uh, weer... Uh Binnengekomen zijn bij het Kennenme Dierenhuis hier in Zandvoort. Daarover straks veel meer, maar we gaan eerst twee platen draaien. Waaronder, we doen net alsof dat mooie zomerweer, wat er vandaag zou zijn, ook daadwerkelijk gekomen is: de Beach Boys.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 heb ik heel mijn hart voor altijd vervant Amsterdam bij mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die leegjes avonds laten we klein, niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdamer zijn mm -hmm. De eerste, de zomersingel van de Beach Boys en California Girls. En daarachteraan deze gauwe ouwe. Echt een gauwe ouwe. vol me mee dat hij niet kraakt. Wim Sonneveld was dat. En uh, aan de Amsterdamse grachten... En dan uh, zag ik jou al kijken, Albert Jan. Want ik had even de winnares uh, ja, te ja, gast ja, van, de, ja. van, de, van de twee kaarten. Frouw ja, dus schoon in. Ik de had, uh, ja, ik heb even die twee kaarten. Even persoonlijk overhandigd zeg maar, aan de winnares. Ja. Zo ben ik dan ook alweer. Dat doe ik dan ook alweer. Met het gevolg dat we dus allemaal naar Amsterdamse Grachten. Nee, moeten. dat was wel gepland. Oh, ja, dat was gepland. Oh, okay. Want ik heb het aan het begin van deze uitzending gehad over het Prinsen Grachtconcert. Ja. Dat is vanavond weer uh, live. En er mag ook uh, een klein beetje publiek uh, bij zijn. Voor de rest hebben ze het helemaal afgeschermd. Dat je ook vanaf de gracht uh, uh, niet meer uh, kan, uh, kan kijken. Zeg maar, uh, van, uh, van de kade moet ik dat zeggen. Niet meer uh, kan kijken naar het... Uh er is grachtenconcert om ervoor te zorgen dat er niet tienduizenden mensen om me heen gaan hangen. Maar het is vanavond wel en het wordt uitgezonden op televisie. En dan, uh, ja, deze plaats eigenlijk uh, elk jaar van de partij aan ja. de Amsterdamse grachten. Dus vandaar. En We'll Meet Again ook, hè? We'll, uh, ja, daar zat ik nog aan te denken. Maar dan vond ik deze toch uh, iets uh, vrolijker. vrolijker. Ja. ja, heel goed. Oké, okay, dieren, dier van de week. dier Ja. Afgelopen woensdag kreeg Dierenthuis Kennemerland een hele groep grote honden binnen. Maar liefst 40 stuks, u hoort het goed. Voor de honden veel beter, want de leefomstandigheden waar ze vandaan kwamen, waren niet al te best voor zowel mens als dier. Dankzij een goede samenwerking met de dierenambulance en preventie is de opvang en hulp tot stand gekomen. Het gaat om honden in de leeftijd vanaf 2 tot 3 weken oud, tot ongeveer 6 jaar. Verschillende zogeheten en drachtige teven die nu de juiste zorg zullen krijgen. Ze hadden veel extra ongewenste vrienden meegenomen... die meteen onderhanden zijn genomen. Heel veel honden met een kale of kapotte huid, lange nagels... en persisterende tanden, of ze hadden bulten. Een topteam van vrijwilligers en vaste medewerkers stond klaar. Ze werden meteen gewassen om zoveel mogelijk vlooien weg te halen... en goed afgedroogd. Daarna direct controle van de dierenarts die op locatie was. Ze zijn onder andere gechipt en gevaccineerd. Gelukkig liep dit allemaal in goede... Een een konden ze niet veel later bijkomen in een schoon verblijf. Naar aanleiding van eerder bericht op sociale media over de grote groep honden en pups... zijn er direct veel mensen die aangegeven hebben ergens mee te willen helpen. Waar het dierenthuis nu in ieder geval hulp bij kan gebruiken... is bij het bij elkaar krijgen van een aantal benodigde spullen. Kijk voor de actuele informatie hierover op de Facebookpagina Dierenthuis Kennemerland. Op dit moment is er al een aantal honden op zoek naar een blijvend huis. Het gaat om reuien en teven van verschillende leeftijden. Ze zijn allemaal gecastreerd, gechipt en gevaccineerd en ontwormd en ontvlooid voor ze mogen verhuizen. Houd er rekening mee dat ze absoluut niets gewend zijn. En denk, eraan, denk, eh, dan, denk dan aan andere dieren, kinderen, aan de riemlopen, zinnelijkheid. Alleen thuisblijven, commando's en huisregels. Heeft u interesse in één in of meerdere van deze honden... en heeft u voldoende tijd, geduld en energie voor ze... stuur dan een e-mail naar dierentehuis apenstaatje dierenbeschermingnl met hierin uw motivatie, gezinssamenstelling, woon- en werksituatie... en vermeld hierin ook uw telefoonnummer... zodat ze, ze u makkelijk contact kunnen contacten. Dat is in ieder geval dierentehuiskennemeland dierenbeschermingnl en uh, voor telefonische informatie, Dierenthuis Kenmerland is gevestigd aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even voor informatie op de website www.dierenthuiskenmerland.nl. Want ook deze 40 honden verdienen een thuis. Zo, dat heb je heel mooi gezegd, Albert-Jan. En het is uh, helemaal waar een uh, zielig verhaal. Maar uh, gelukkig uh, worden ze goed opgevangen hier in uh, Zandvoort. En jij hebt wel de lange versie trouwens van het uh, bericht oh, nog. Uh, okay. dus uh, op, uh, op Facebook uh, en uh, de app vind je bij CFM als je het na nou wilt lezen. De kortere versie van het verhaal wat Albert-Jan net uh, vertelde. En uh, kan je ook uh, precies uh, nalezen hoe je in contact kan komen met het Kennen maar Dieren te Huis. Belangrijk is er nog even om bij te zeggen dat de coronamaatregelen nog steeds gelden in het dierenthuis Kennemerland. En dat betekent dat het dierenhuis nog steeds gesloten is en alleen op afspraak dat je dan welkom bent. Dus bellen of e-mailen met je gegevens en dan wordt er vanzelf contact met je opgenomen. zijn, uh, nu we er toch zijn, moeten we het uh, even, even zeggen. Eind van de middag gaat het zonnetje schijnen. Ja, het gebeurt dan toch, uh, Albert Jan. Ja. Ja, ja, ja. Blinding Lights, uh, de single van The Weekends. Ik draai maar even. even een beetje airplay en dan kan hij het huis van 60 miljoen in ieder geval uh, goed uh, betalen aan uh, Reinhard Oellemans. Want hij heeft het huis van uh, Reinhard Oellemans overgenomen in uh, Bel-Air. En dat huis uh, had uh, Reinhard in 2020 uh, nee, 2020 2015 gekocht voor 20 miljoen, zo moet ik het zeggen. Ja. Beetje opgeknapt. Nou, beetje, beetje. beetje boel, beetje boel. Mooi huis van gemaakt. En uh, nu verkocht voor uh, 60 miljoen. Dus in zes jaar, uh, nou. Een kleine 40 miljoen verdiend, daar kan je niet tegen opwerken, Albert-Jan. Nee, daar kan je niet tegen opwerken. Nee, nee, nee. nee. nee, nee dat ze, hadden echt... ook, ze hadden ook een hond, hè? Of ze hebben een hond. Ja. Maar die was die laatste weken, een aantal weken kwijt in het huis, want ik kon hem nergens vinden. Nee, hè? Al oh, geweldig. Maar goed, uiteindelijk goed al goed. Nou, heel fijn. Nou, familie Oerlemans weer ietsje rijker, nog ietsje rijker. Ze hadden het uh, gelukkig uh, nodig. Hè, dus, uh, maar in ieder geval heeft de weekend, die is juist geworden... een mooi huis nu. Hier is vissen. Van mijn part word ik arm. En heb ik het nooit weer warm. Van mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding... Één ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Van mijn part mag ik nooit geen zout meer en geen vet. Voor mijn part word ik eeuwig op een streng dieet gezet. Maar één ding, één ding zou ik nooit willen missen. Vissen. Je zoekt een fijne stek, je rolt een zware check. Al wat je hartje verlangt. De vogeltjes hoor je kwelen, de lammetjes zie je spelen. En het kan je in feite geen donder schelen wat je, of wat je wat vangt. Ik geef niet om bezit en zeker niet om broodbeleg. Ik geef aan liefdadigheid zelfs mijn laatste joetje weg. Maar één ding, één ding zou ik nooit meer willen missen. Vissen. En ik leef ideaal. Wat geeft het allemaal? Ik mijn, maak mij niet meer druk als ik de laatste trein niet haal. Maar één ding. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Ik hoef niet naar een brand of naar een interland. Ik zie het wel op de beeldbuis of ik lees het wel in de krant. Maar dat ene ding. Dat ene ding zou ik nooit willen missen. Vissen. Zo'n brasem die daar zwemt is al voor jou voorbestemd. En zonder dat hij het nog weet... hij snuffelt eens aan je deeg en je dobber gaat bewegen. De spanning is bijna ten top gestegen, want je hebt beet. Ik hoef geen bungalow en zeker geen huis met een patio. Het hele, hele huwelijksleven krijg je zelfs van mij zo cadeau...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 De lammetjes zie je spelen. En het kan je in feite geen donder schelen of je wat vangt Ik geef niet om bezit en niet om broodbeleg. Ik geef aan de liefdadigheid mijn laatste joetjes weg. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen: vissen. En ik leef ideaal, maar we het allemaal.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 Voor jou is voorbestemd, zonder dat hij het over weet. Hij is nu wat tegen, je degen. Je doet wat je gaat bewegen. De spanning is bijna toch tocht gestegen, want je hebt weet Ik hoef geen bunker, geen huis met patio. Het hele huwelijksleven krijg je zo van mij cadeau. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Ik zou willen missen, vissen. Je hebt Ja, jij hebt ook uh, beetvriend, uh, Albert Doon. <laughs> ja, ja, ja, ja, heel goed, heel goed, heel goed. Nou, dan kan je weer thuis komen, hoor, naar het gedicht uh, van de dag. Uh, je de vissen inderdaad, wat een leuke uitvoering van uh, deze plaats. En over uh, vissen gesproken, ja, je hebt heel veel soorten... Uh, of manieren van vissen, moet ik eigenlijk zeggen, om het uh, duidelijk uh, te maken... En uh, dit weekend in Nederland is het WK Dobbervissen. Ja. En dat vindt plaats uh, langs de Lange Vaart in uh, Lelystad. En dat is uh, speciaal voor de dames, want die hebben een uh, iets minder zware hengel zeg maar, uh, dan, uh, dan de heren. Dus uh, die, uh, die, uh, ja, die vissen gescheiden, zeg maar, de heren en dames. Niet bij elkaar. Maar uh, dit weekend, uh, dus uh, in Nederland, het uh, WK Dobbervissen voor vrouwen langs de Lange Vaart in Lelystad... klassieker uit de jaren 80, joh. de Commodores en de Nightshift. Daar worden we vrolijk van. En uh, worden we ook vrolijk uh, van uh, de 24 uur van Le Mans en de Nederlandse deelname, Abidjan? Nou ja, ik bedoel, waar kijk je naar? Uh, natuurlijk, je kijkt naar nummer 29 in de LMP2 Racing Team uh, Nederland. Uh, Holland moet ik zeggen. Maar uh, ja, ik bedoel, het klinkt heel mooi wat ik nog gezegd heb. Is dat hoor. trouwens een oranje auto of niet? Een oranje auto, nee, die, ligt in de, die lag in de grindbak. Dat was een andere. Ja, dat dacht ik. Dus, nee, deze uh, is Team Holland. Dat is een gele. Een gele? Dat is een jumbo. Oh, een jumbo. jumbo. Oh, oké. jumbo. Oké, okay. oké. Okay, okay. Nee, leuk. Overal, momenteel. Uh, op een negende plek. ze kwamen dus van de zo. Ene, ene, zo. En, overal vanaf de 21ste plek. Want ze hebben natuurlijk te maken nu met een sterk opdrogende baan. En er zit natuurlijk altijd een addertje onder het gras, Maar goed, ze liggen nu al overal op een negende plek. Als je daar dus de, de hyperklasse, die vijf auto's, van afhaalt... liggen ze dus in de LMP2 op een vierde plek. Klinkt allemaal hartstikke mooi. Maar wat is er natuurlijk aan de hand? De sterk opdrogende baan na al die regen uh, aan het begin van de race. Uh, iedereen gaat natuurlijk uh, op zijn tijd gaat banden wisselen. Ze gaan natuurlijk van de all-weather-banden over naar Slicks. Uh, naarmate de, ba de baan dus droger wordt. Dus er worden aanmerkelijk veel pitstops uh, verricht. Maar dat heeft Nederland nog Team Nederland nog niet gedaan. Vandaar dat ze nou mooi op een uh, vierde plek uh, in de lmp 2 staan. Negende overal. Maar ja, ze moeten nog uh, iets van... 23 uh, uur. Uh, 23 uur. Dus uh, nee, dat wordt een uh, mooi spektakel de komende uren. Zeker nacht, zeker ochtend. En morgenmiddag zijn wij hier weer, toch? Precies, dus de, uh, dan houden we het weer we in kunnen, de gaten. Dan kunnen we kunnen finish morgen. Ja, om 4 uur he, gaan ze finishen. Dus, uh, verder hebben we uiteraard uh, morgen ook weer uh, nou ja, bijvoorbeeld de vaste items, eh, dicht van de dag. Uh, ja. Evenementen, de dier of dieren van, van de week. Waarschijnlijk die run van de week ja. voor de 40 honden. En uh, ja, verder uh, uh, voetbal ook nog. Voetbal, er wordt natuurlijk weer gevoetbald. Ik zie trouwens nou weer dat er een auto in de, in de grindbak staat. Maar die staat er al een hele poos vol. Mm. We gaan nog Wat? even naar het Gasthuisplein morgen. Want daar uh, zijn uh, kinderspelen, heb kind, ik begrepen. Kinderspelen. Uh, verder uh, gaan we nog even het HDMZ-museum in. Want daar is een uh, expositie ook. En ook voor uh, de Formule 1, die uh, race experience is daar. Oké, okay, nou, dus nee, genoeg uh, reden om ook uh, morgen tussen twee en vijf te komen luisteren, uh, te blijven luisteren en te en kijken naar uh, Zandvoort op zondag. En we hebben Lana Lemmers ook nog die uh, langskomt, dus. Uh, <laughs> Oké, okay, ik hoef weinig muziek mee te nemen, begrijp ik. Uh, nee, jawel, jawel neem maar lekker veel muziek mee. Ik zal, ik zal de, de, de bijdrage wat inkorten. Oké, okay, bij deze tot morgen en een fijne avond. Dag! Doei doei!